Twee uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Een onbekende Griekse groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de moord op twee leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. Dat meldt een Grieks tv-programma. De groep, revolutionaire strijders van het volk... eist de moorden op in een verklaring van 18 pagina's. Begin deze maand werden voor een partijkantoor van Gouden Dageraad in Athene twee mannen doodgeschoten. In de verklaring van de revolutionaire strijder staat dat dat een wraakactie was voor de moord op een linkse rapper in september. Gouden Dageraad ontkent elke betrokkenheid bij die moord. In de verklaring staat ook dat de extreem linkse groepering meer leden van Gouden Dageraad gaat doden. Overstromingen en landverschuivingen hebben in Vietnam zeker 30 levens geëist. Zo'n 70.000 mensen zijn geëvacueerd... en wachten elders het einde van de zware regenval af. Vooral het midden van Vietnam heeft zwaar te lijden van het noodweer. Het leger en de politie proberen voedsel en hulpgoederen... bij dorpelingen te bezorgen... die door het hoge water van de buitenwereld zijn afgesloten. Duizenden toeristen kwamen vast te zitten in de historische stad Hoi An... een toeristische trekpleister langs de vroegere zijderoute. Ze zijn met boten in veiligheid gebracht... Zeker acht mensen worden nog vermist. Toenmalig koningin Beatrix had al in 2011 het besluit genomen om in 2013 af te treden. Dat valt op te maken uit de uitspraken van koning Willem-Alexander op Bonaire. De koning zei daar dat hij bij zijn vorige bezoek aan het eiland in november 2011 al wist dat hij snel zijn moeder zou opvolgen. We hebben toen gezegd dat we snel zouden terugkomen. Dat het zo snel zou zijn wisten wij wel, maar u niet, zei de koning. Het weer op veel plaatsen mist, temperaturen van 8 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het zuidoosten. Lokaal kan er wat motregen vallen. Ook morgen is het bewolkt en druilerig. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie in de 3e. Jawel, ik wil kilo Lizzie Dirks, De wereld van Filemon. Welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon deze week. Dus zonder Filemon, maar met mij. Tot twee uur praat ik met Ellen Petit in China. Met Maruke Koets in Australië. Met Anneke Polak op Curaçao. En met Eva Olierook in Japan. We gaan het allereerst hebben over hulpverlening bij rampen. Uiteraard vanwege de ramp op de Filipijnen. Waar ze deze week de hulpverlening maar moeilijk op gang kregen... Dat vertelt uh, deze correspondent van de NOS. Echt honger is er nu, is er nu nog niet. Hè? Er begint wel een tekort uh, te komen aan voedsel. De winkels raken leeg. Het water wordt heel duur. Ik sprak het Rode Kruis. Die zijn al begonnen met voedselpakketten uitdelen. Maar hebben lang niet genoeg daarvoor. Dat was afgelopen week op de Filipijnen. Morgen is er in Nederland een grote inzamelingsactie voor Giro 555. En ik vraag me af. Hebben ze in de rest van de wereld eigenlijk ook dit soort acties? En hoe komt de hulpverlening in andere landen op gang na een ramp? Ook een luchtig onderwerp dit uur. Een van onze correspondenten mailde ons en zei... ik wil het graag hebben over macho mannen. Nou, dan doen we dat. Bon je trouwens zelf in het buitenland en wil je je opgeven als correspondent... dan kan je even naar de website dewereldvanfilemon.bnn.nl en daar kan je ook meteen onze correspondenten bekijken. Je kunt ook eventjes mailen naar dewereld.bnn.nl. Ik stel nu de correspondenten van dit uur aan jullie voor. Uh, de eerste is Anneke Polak. Anneke, goeie... Oh, sorry. Uh, ja, Anneke, die is er nog even niet. Uh, Excuus. Eva Holyrook in Japan. Goeienacht. Jij bent onze nieuwe correspondent. Wat doe jij precies ja, in Japan? Woord. Ik ben... Ja, sorry. Ik ben echt wakker. Dus mijn stem <laughs> is echt Hoe laat is het uh, bij jou? Het valt op zich wel mee. Het is tien uur in de ochtend. Je hebt gewoon lekker uitgeslapen. Nou, ik was van de laatste ingedoken. <laughs> uh, ja, maar doe ik in Japan. Ik woon nu twee jaar in Japan. Ik ben zelf freelancer. Ik doe uh, digitale marketingstrategieën voor uh, groot gedeelte voor westerse modemerken. Voor de Japanse markt. Mm -hmm. Dus daar ben ik een soort van brug in de westerse wereld, uh, brug tussen de westerse wereld en de Japanse markt. Het is namelijk heel moeilijk om voor westerse merken, of sowieso voor westerse bedrijven, om uh, ja, te weten hoe het hier precies werkt. En ook om met Japanners samen te werken, omdat het toch een hele andere gang is. Uh, dus dat is natuurlijk wel superleuk om uh, ja, daar gewoon daar zich in te bevinden. Maar hoe kom je Dan, daar terecht? Van, mijn, mijn vriend vond hier, die heeft hier een eigen bedrijf. Ik moet even zeggen, het is geen Japanner, mm het -hmm. is een Nederlander. Uh, hij woont er al 11 jaar. En op een gegeven moment, ja, ik ben er dus twee jaar geleden over toegekomen. Tja, voor de liefde dus. Ja, we moeten liefde heel groot zijn, hè? Ja. <laughs> wat was het, wat was, waar moest je het meest aan wennen toen je voor het eerst in Japan kwam? Uh, ja, eigenlijk, ik kende Japan al een beetje. Ik uh, was eerder, zeven jaar geleden al twee maanden in Japan geweest. En het, ik heb toen wel... Toen ik terugkwam in Nederland heb ik gezegd van, heel leuk dat ik daar geweest ben, maar ik ga nooit meer terug. En het is echt over de stad Tokio, niet over Japan zelf. Mm -hmm. uh, ik Voornamelijk de mensen, ja we zijn gewoon zo anders. Ik ben zo anders dan de Japanners. We zijn Nederlanders, heel direct. We uh, altijd, dus we zijn groot? in de ogen van Japan zijn we lont. En je moet voornamelijk hier heel voorzichtig zijn om de hele tijd, heen rijden en wij zijn ze niet. Althans, zo ben ik helemaal niet. En dan moet je zelf echt wel een soort van aan gaan passen... Uh, om Japanners eigenlijk niet af te schrikken. Ben je er inmiddels een, er een beetje aan gewend? Uh, nou, ja, ik ben er aan gewend. Maar ik denk, nee, ja, ik heb een soort haat verhouding... of relatie met Japan. eerste jaar vond ik eigenlijk schrikkelijk, maar ik wist dat ik het heel moeilijk zou gaan vinden... Ik denk dat mensen die voor een kantje gaan naar Japan, die kunnen het heel moeilijk begrijpen. Als ze in Tokio zijn, zegt ze tegen mij: Even maar zo super gaaf. Maar mm -hmm. gewoon is anders. Want je kunt heel moeilijk contacten leggen met de Japaner zelf. Dat mis je natuurlijk heel erg in het begin. Ik hou ervan om een bruine ploeg in te duiken mm -hmm. en de mensen te willen. En dan kom ik kom zelf uit Amsterdam en ik hou van een sociaal leven. Hier heb je in het begin echt niks. Nee. En het duurt ook gewoon, je moet er heel veel moeite in gaan inspreken. Maar ja, uiteindelijk een jaar accepteer je ongeveer wel dat het eigenlijk nooit meer zal worden met mij en de Japanners. <laughs> en dan stel je het gewoon op een andere manier in. En dan ga je er ook heel veel gave dingen zien. Ja. En dan hou je ook wel heel veel respect voor, uh, voor de Japanners, hoe ze met dingen omgaan en hoe ze met situaties omgaan. Je leert er ook heel veel van. Maar ik zou je nooit oud willen worden, dat zal echt niet gebeuren. Maar voorlopig gaan wij in ieder geval nog heel veel verhalen van jou horen uit Japan. En uh, daar beginnen we zo meteen mee. Hey. Oké, okay. tot zometeen. Ellen Petit, <laughs> Dag. Ellen Petit in China, dank... goeienacht. Ook goeienacht voor mij. Goeienacht, goeienacht. Goedemorgen in China, jou. Vlak... ja, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen is voor mij. Voor jou is het, hoe laat is het bij jou? 9 uh, uur s ochtends. 9 uur ochtends. Nou, nog net een uurtje eerder dan in Japan. Jij bent, jij bent heel erg druk op dit moment, hè? Ja, echt, echt. Knallend knijter, slaapt niet meer. Ja, heel erg. Ik ben twee evenementen aan het organiseren en dat is natuurlijk gewoon uh, wat ik doe ook. Maar dat is uh, morgen en woensdag, dus het is nu gewoon even, even knallen. Wat voor evenementen zijn dat? Um, het is voor een Duits, Duits chemiebedrijf waarvan de oprichter langskomt en doet een tour du China. Dus die meneer is uh, vrijdag geland en die gaat donderdag weer verder. En in die tijd doet hij vier steden in China aan en wordt het personeel opgetrommeld en worden er feesten gegeven en vergaderingen gepland. En 500 man en, en een orkest en dat soort werk. En dat regel jij allemaal? Ja, allemaal. Helemaal alleen. <laughs> nee, meer, maar uh, ja, dat... Uh, dat overzie ik wel, eigenlijk ik zo zeggen. Nou, klinkt spannend. Zometeen uh, horen we veel meer van jou over hulpverlening bij rampen in China. En ook over de Chinese macho man. Ben ik heel benieuwd naar. Ja, yes, tot zo. Tot zo. Marieke Koets in Australië, goeienacht. Ja, hallo. Hallo, dag is het bij jou. Het wel jou al lekker in de middag, toch? Ja, ja. net even over twaalf. Ja. Ik begrijp dat jij pleegouder wordt. <laughs> ja. Van, van, waarschijnlijk. We zitten te wachten op het uh, akkoord van de huisbaas. Um, maar ik had op een markt had ik een, een, een vrijwilligersgroep ontmoet. Um, Maggie's Rescue. En die hebben honden en katten. En die, um, die dus verlaat zijn, aan het boomgebonden, gebonden, dat soort dingen. Mm -hmm. En die brengen ze dus onder. Daar zoeken ze dus nieuwe um, adoptieouders voor. En tot die tijd zitten ze bij, bij, um, ja, bij pleegouders. Dus, um, en. Nou, dat hopen wij. En, en wordt het dan een het hond of een, of een kat? Nee, een hond. Want ik vind katten wel heel leuk. Maar ik ben een beetje allergisch voor katten. Dus dat, dat is niet zo'n heel goed idee, denk ik. En wanneer hoor je het? Nee, weet ik weet niet. Wij hebben het huis um, wordt gehuurd via een um, makelaar. En degene die, die ons uh, appartementcomplex moet doen, die doet helemaal niks. Dus het kan nog wel even duren. Dus dan moet ik achteraan bellen en meen en dat dus ja. Um, wanneer ze er zin in heeft, ben ik bang. Nou, dat, uh, hou je, daar hou je ons vast van op de hoogte. Oh, absoluut. <laughs> Dank je wel. Ik spreek je zo meteen. Tot straks. Anneke Polak op Curaçao. Goeienacht. Ja, goeie avond. Ja, goeie avond. Jij bent voor het eerst bij ons. Ik versta je heel slecht, sorry. Jij bent voor het eerst bij ons, zei ik. Ja, dat klopt. Wat doe jij precies op Curaçao? Ik ben journalist bij het Antilliaans Dagblad. En uh, dus ik sla het nieuws hier. Wat leuk. Hoe lang doe je dat al? Ik doe het nu 2,5 jaar. Tweeënhalf jaar. En woonde je daarvoor ook al op Curaçao? Nee, ik ben echt voor het werk naar Curaçao verhuisd. En uh, ja, dat was een hele uitdaging. En er is hier veel te beleven op het eiland. Dus, uh, het en, maandag... Een uitdagende baan. en maandag dus het bezoek van uh, koning Willem-Alexander? Ja, correct. Ja, en koningin Maxima. Ja, mag jij ook mee in het kielzog? Nou, ik ga wel eventjes uh, um, bepaalde onderdelen uh, langs, maar ze zijn er echt maandag en dinsdag, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Dus ik kan helaas ja. niet uh, alles bijwonen, maar ik ga ze wel even ontmoeten. Leuk, ben benieuwd. Ja. Ga je ons vast ook nog veel meer over vertellen en ook waarschijnlijk alle verhalen die jij beleeft, of alle avonturen die jij beleeft op Curaçao, die gaan we de komende tijd horen in de wereld van Filemon. En uh, zo meteen je de eerste verhalen. Ja, absoluut. Tot zo.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 we could've never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Stupid Man. He walks away. The sun goes down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 The sun Heer so dry on their own. Een minder bekend liedje van deze... inmiddels al een paar jaar overleden zangeres, Maar niet minder mooi daarom. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Lizzie Dirks. En hij staat! B-N-N. de wereld van Filemon. Nou, de speciale sportbumper kwam er eventjes mooi tussendoor. Ik weet niet of daar een nog reden achter zit, maar ik vond hem heel erg leuk. Ik ga het hebben over hulpverlening. Dat is natuurlijk naar aanleiding van de ramp op de Filipijnen afgelopen week. En ik vraag me af, hebben ze in andere landen eigenlijk ook zo'n Giro 555 actie? En bijvoorbeeld een aantal bekende mensen die een liedje opneemt. Ja, misschien ken je dit nog wel. Dit dus was de Artiesten voor Azië. Dat was het lied om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de tsunami. En ik ben heel erg benieuwd of er morgen, als er dan zo'n grote tv-actie is voor Giro 555, ook een liedje komt. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd of ze dat bijvoorbeeld op Curaçao ook hebben, zo'n liedje. Anneke Polak, goeienacht. Goedemorgen. Goed, ja, goeie avond is het bij jou. Voor mij is het goeie avond. Goeie ja, avond. Toch. Is die ramp op de Filipijnen, is dat bij jullie groot nieuws? Ja, we, we volgen het wel. Um, het, is, uh, het is wel zo dat daar heel weinig aandacht voor is op televisie en radio. Maar uh, bij een ramp van zo'n groot omvang wordt het wel even genoemd. Maar ik moet eerlijk zeggen, het, het lokale nieuws overheerst hier altijd wel. Ja, waarom is daar zo weinig aandacht voor? Ja, we hebben natuurlijk ook weinig uh, correspondenten in dergelijke gebieden en, en weinig... Uh, Beelden die aangeleverd worden. Mm -hmm. Dus in die zin is er minder, a minder aandacht voor. Maar de kranten besteden er zeker wel aandacht voor. Ja. Wel. En morgen is er dus in Nederland zo'n hele grote tv-actie. Uh, wordt dat ook op Curaçao georganiseerd? Nee, dat hebben we niet. Nee, we hebben uh, eigenlijk nooit echt tv-acties. We hebben vorig jaar, uh, uh, de journalistenvereniging, is er wel één actie geweest. Dat was na de ontploffing van een kruidhuis hier, een, een opslag voor vuurwerk, mm -hmm. uh, waarbij uh, verschillende mensen overleden waren en de families geen geld hadden om de overledenen te begraven. Toen is er een tv-actie geweest, maar ik en... kan me eigenlijk geen andere tv-actie herinneren. Wat voor een actie was dat toen? Hoe zag dat eruit? Uh, er was een hele avond uh, um, live uitzending op televisie... van verschillende journalisten die uh, gasten hadden uitgenodigd... van het openbaar ministerie tot de verzekeringsbranche... tot familieleden van de overledenen. Waarbij eigenlijk uh, de kijker opgeroepen werd om uh, iets te doneren... zodat uh, de drie overledenen toch een mooie begrafenis zouden krijgen. En wat vonden mensen daarvan op Curaçao? Van zo'n actie? Nou... Ik heb er weinig over gehoord. Ik, ik denk dat het niet heel erg geleefd heeft. Um, maar er is geloof ik wel een redelijk bedrag gedoneerd, uh, wat erg welkom was. Maar het, uh, het, heeft niet het, uh, het, het was niet het gesprek van de dag hier. En hoe zit het met uh, hulpverlening op Curaçao? Jullie hebben natuurlijk zelf ook wel eens te maken met orkanen en tyfonen. Heb je dat zelf wel wel eens meegemaakt? Um, we hebben onlangs, ik denk anderhalve week terug, hebben we een, een fikse regenbui gehad. Je kan het nog geen, geen orkaan of tropische storm noemen. Bij, um, waarbij de meteorologische dienst eigenlijk niks had aangekondigd. Die had het niet aanzien komen, waardoor het eiland toch verrast werd door de regenbui. En waarbij bijvoorbeeld ook een, een huis echt is weggevaagd, het dak ingestort, de muren naar beneden gekomen. Dat gezin, moeder en twee kinderen, die hadden eigenlijk geen plek om naartoe te gaan. En dan merk je dat de hulpverlening in die zin tekort schiet. De politie verwees naar de brandweer, de brandweer mm -hmm. verwees naar de, de wijkdienst. De wijkdienst wist eigenlijk niet wat ze ermee moesten doen. En dus is dat gezin op, opgenomen door buurtbewoners die nou ja, zich toch dat lot aantrokken van deze mensen. En dan merk je dat we hebben alle, alle hulpdiensten hebben we wel. Maar op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, dan ja, kijkt iedereen toch een beetje naar elkaar af en toe. Hoe komt dat? Ja, misschien toch niet goed voorbereid op, op een gelukkig... Uh... Maar dit ging maar om één gezin, toch? Ja, correct, ja. ja. Ja, we hebben een paar jaar terug orkaan Thomas gehad, waarbij uh, echt het halve eiland onder water stond. En uh, ja, waarbij ook een hulpverlener is omgekomen. Uh, en dat heeft wel een impact gemaakt. Toen is daarna ook geroepen dat er ja, beter eiland voorbereid moet worden. Maar goed, de grote vraag is of bij een volgende orkaan we dat ook daadwerkelijk zijn. Dat zal, dat zal moeten blijken. Ja, maar als je dit zo hoort. Dat uh, de brandweer wijst naar de politie. De politie wijst naar de brandweer. En uh, niemand weet ja. wie wat moet doen. Dat, dat, dat nee, wekt niet heel veel vertrouwen. Nee, er ligt geen uh, duidelijk plan op tafel. Nee. Heb je zelf al bedacht wat je doet in zo'n situatie? Ehm. Um... Nou, ik heb het voordeel dat ik een beetje op een heuvel woon. Dus uh, <laughs> ik kom als laatste aan bod, zeg maar. Yeah. Maar uh, ja, je merkt wel dat bepaalde wijken die, die stromen als eerste weer, weer uh, onder. En dat is eigenlijk elke keer hetzelfde probleem. We hebben wel van die rooien, een beetje van die geulen. Maar die zijn helemaal dichtgegroeid met gras en... en dus die, de, die, hebben, die werken niet en de regering is wel bezig om die allemaal op te schonen om die leeg te halen. Zodat als er veel wateroverlast is, het water ook ergens naartoe kan. Ja, we zijn een eiland, dus ja. het is een beetje sponsig Dus je bent zo verzadigd en, en die rooien die moeten dus, het uh, goed doen. En daar zijn ze nu wel mee bezig. Heb je daarom expres uh, een huis op een heuvel gekozen? Nee, ik heb daar van tevoren nooit over nagedacht... toen ik vanuit Nederland hier naartoe kwam. Maar ik heb achteraf heel veel geluk gehad. Het komt toevallig wel erg goed uit. Anneke Polak op Curaçao. Zometeen praten we verder over de Curaçaose macho-mannen. Eva Holyrook in Holyrooks. Excuus, ik zeg de hele tijd je naam verkeerd. Holyrook, hè? Nee, Holyrook. Holyrook, ja. holy in Japan. Goeienacht. Ja, Ja. Jij goeie. woont in Tokio met je vriend en je werkt ja. daar, dat vertelde je net, als freelancer... Voor, en je doet digitale marketing voor een uh, fashion ja. brand. Um, ja. Die ramp op de Filipijnen, hè. wordt dat nou bij jullie heel uitgebreid in het nieuws besproken? Ja, het is heel erg. Ik merk er helemaal niks van hier. Ik weet wat is gebeurd uh, op de Filipijnen natuurlijk. En daar is natuurlijk het ook best wel dicht bij Japan is. ja. Um, maar nee, het leeft hier totaal niet. Ik weet wat er gebeurt, omdat ik ook veel Nederlands nieuws kijk. Uh, maar ik moet ook toegeven, ik lees geen klanten hier. Mijn Japans is gewoon niet goed genoeg. Uh, televisie kijkt het hier ook niet. Uh, maar als we me vragen om de mensen hier, het leeft totaal niet. De overheid, Japanse overheid zal waarschijnlijk wel, maar dat durf ik ook niet zeker te mm -hmm. zeggen, uh, geld overmaken. Uh, maar over het algemeen, nee. 0 ,0. Dus zo'n grote tv-actie als wij hier morgen hebben... dat, nee, uh, dat gaat in Japan niet. echt niet gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee. Nou, nee. nou is drie, Nog geen drie jaar geleden was er in Japan natuurlijk... die grote aardwerving en vervolgens ja. de tsunami... is daarna ook nog bijna een kernramp. Uh, jij woonde toen nog niet in Japan, hè? Nee, gelukkig niet. Ik ben iets later... Uh, een paar maanden later naar Japan toe, uh, verhuisd. Ja. Dus vele mensen hebben me het van gek geklaard. Dus ja, ik wil net zeggen. Een soort van <laughs> Ja. En... Uh, Kijk, toen ook in zo'n situatie, kijk, wat hebben de panners hebben dus tweeënhalf jaar geleden iets heel ergs, een behoorlijk ramp meegemaakt, helemaal in het noorden waar de tsunami was. Maar dan zie je ook, je panners hebben meer het gevoel, zullen hey, voor hun eigen zaakjes tegen. Je hebben, volgens mij heeft Japan zo destijds gezegd, wij hoeven geen geld te ontvangen van andere landen. Want in Nederland is het toen ook zijn grote inzamelingsactie mm -hmm. geweest. Maar dat komt ook omdat Japan het zo duidelijk heeft gezegd. Uh, Japanners hebben ze iets van, wij regelen het zelf. Want natuurlijk geef Japan ook veel meer een middel om het zelf uh, te regelen. Jouw vriend woonde uh, toen dus al wel. Ja, jouw vriend woonde ja. al wel in Japan, ja. toen dat gebeurde. Ja. Ja, hoe, wat ja. vertelt hij daarover? Hoe, ging de, hoe kwam dat dan op gang, die, die hulpverlening? Uh, nou, het Japan... Kijk, daarom weet ik ook best wel veel erover. Ik bedoel, ik ben niet later aangekomen. Maar ja, ik was natuurlijk al heel erg bij betrokken. Uh, de Japanse. Um, het is... Japanners zijn echt... Meer van dat soort mensen die heel snel leven, dus hun dagelijkse ritme weer op willen pakken. Dus natuurlijk heb je in Tokio, waar de hele aardbeving was, meer aardbevingen zijn geen gebouwen ingestort. Maar mm -hmm. zo'n aardbeving, ik heb zelf ook heel wat aardbevingen meegemaakt, uh, gisteravond hier. Oh, ja. En zelfs hou je toch een beetje je hart vast van, oké, okay, tot hoever gaat het? Helemaal met Fukushima. Fukushima is voor mij meer een soort tijdbom, dan dat er weer een hele erg soort van aardbeving komt. Ja. Ik bedoel, je weet dat er wel op een gegeven moment een heel erg aardbeving komt dat de helft van Tokio weg zal zakken. Maar het is één kant het natuurlijk heel veel over? Wat gaan we dan doen? Uh, Als de helft nou, van Tokio wegzakt, bedoel ja. je? Ja, want in heel, heel veel land van Tokio staat op reclaimed land. En twee oh. op het moment dat een hele erg aardbeving komt, nog erger dan anderhalf jaar geleden, dat dat, dat, dat soort stuk land helemaal wegzakken, eigenlijk wegzagen. Maar uh, denk je daar nou veel? denk je daar ja. veel over na? Hè? Want je zegt, die die zit daar toch aan te komen, hoe hij zo gaat ooit een keer komen. Je hebt nog steeds ja. die, die lekkende kerncentrale, daar bij ja. Fukushima. Ik bedoel, ja, dat, ik kan me voorstellen dat je daar als je daarover nadenkt, dat je niet echt met een heel lekker gevoel daar woont. Ja, nou, is, ja, ik bedoel ik, ik, dat is het laatste het laatste dus ik veel mee bezig ben, ook vanwege de kerncentrale. Um, omdat het gewoon, het is gewoon niet opgelost, en het gaat ook niet, wordt ook niet opgelost, denk ik, de aankomende 20 jaar. Um, dus ik vind het meer wat ik zeg in het Engels, een hele grote aardbeving is in de kerncentrale. en ik heb het veel met de Nederlandse ambassade erover, van hoe kom je dan eigenlijk zo snel mogelijk op het land uit. Mm -hmm. uh, het is wel de panners, wel het zijn, dat voelde ik ook zo echt naar die aardbeving, ze staan er van nooit chaos uit te tekenen, niet onder de panners zelf Ze staan alle keurig in de rij om een voedselpakket te halen. Bijvoorbeeld in andere steden als er zoiets gebeurt er plunderingen ontstaan. het gebeurt hier niet. Er is doods op de straat, maar iedereen doet alles volgens het boekje. Ja. Daarom ook, af, omdat alles volgens het boekje gaat. En je hebt nu nog steeds zo'n dreiging, eigenlijk, boven je hoofd hangen van nog een soort Fukushima die iets verderop staat. Af te denken, denk ik dat de jongens trekken jullie mond open. Maar dat doen ze ook weer niet. In nee. de dus... overheid, ik denk dat alle overheden op zich niet altijd eerlijk zullen zijn in dit situaties. Maar de Japanse overheid helemaal ziet van het struis op. En we zien wel over 30 jaar hoe het ervoor staat. Hm. Nou, ik hoop dat het uh... nog lang niet gebeurt, uh, Eva. <laughs> want uh, we willen nog heel veel verhalen van jou uit Japan horen. Dank je wel voor je bijdrage. We praten zo nog eventjes verder over de Japanse ja. macho oh, Oké, okay, dankjewel dodo. En zo meteen hoor je nog of er in China en Australië... hulpacties voor de Filipijnen zijn. Maar eerst wat feitjes over de, de hulpdiensten. De wereld. De wereld. in van Nederland. Philemon. In Nederland moet een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse zijn... bij een spoedeisend geval. In Australië is het alarmnummer 3 keer 0 Mocht je toch 911 bellen, dan word je meteen doorgeschakeld naar 3 keer 0 In het Verenigd Koninkrijk bedacht men in 1937 als eerste het concept van een centraal oproepnummer... om hulp- en veiligheidsdiensten te bereiken, het nummer 999. In Nederland hadden we voor 112 0611 als hulpnummer. De wereld van Filemon. En een Petit in China, goedenacht. Goedenacht. Die ramp op de Filipijnen, is dat bij jullie wel groot nieuws? Uh, in, uh, ja, in, in China is het wel uh, groot nieuws, maar voor de Chinezen niet echt heel erg. Waarom niet? Nou, Chinezen zijn over het algemeen heel erg met zichzelf bezig. En um, om je een voorbeeld te geven, China heeft als land ook een schenking uh, gedaan. En dat was, dat was geloof ik een ton US dollar. Ja, en dat vond en iedereen ook prima? Ja, dat vond iedereen <laughs> zeker prima. Nee, ze zijn ook niet met, met inzamelingen en dergelijke bezig. Dat doen ze wel als het voor hunzelf is. Mm -hmm. In 2008 was er in Sichuan, in de provincie in China, ook een hele grote aardbeving. Ook heel veel mensen zijn omgekomen. En uh, dan, dan is het ook binnen, binnen twee dagen, zijn die, zijn die uh, televisieprogramma's om, uh, om geld uh, op te halen, zeg maar. Mm het -hmm. op tv en de hulpverlening is binnen een paar uur op gang. Als het van zelf gaat, hebben ze het best wel oké okay voor elkaar. Maar uh, andere mensen. Er de... <laughs> ja, zijn er ook genoeg in China hè, om je zorgen over te maken. En maar die, ja, aardbeving, ja, <laughs> die aardbeving in Sichuan, ja, dat, dat, dat waren inderdaad iets van 70.000 doden bijna. En je zei er waren gelijk allemaal acties in touw. Maar hoe ging dat toen met die hulpverlening? Uh, de hulpverlening, ja, zoals alles in China, is het centraal geregeld. En op zich is het ook wel goed geregeld. Dus meteen. Het leger komt op gang en daar worden daar worden mensen heen gestuurd en um, alles wat ze wat ze aan hulpverlening zou zeggen over hebben in in nabijgelegen steden, maar ook in, in grote steden ergens anders, wordt dan gewoon overgevlogen. Dat is ook geen vraag, dat gebeurt gewoon. Mm -hmm. En dan sta je daar dus met met weet ik hoeveel duizenden mensen hulpverleners sterk um, om het om um, om het op ja, op de rit te krijgen. Het enige, het, het enige probleem dat ze in China zullen hebben is dat er dan te veel mensen zijn en ja, maar te veel mensen zijn gebeurt te weinig, dat is meestal wel. Um, ah. dat zal het ene, dat zal het grootste probleem zijn in China, denk ik. Maar staan ze ook zo braaf in de rij, zo als in hè, we hadden net, uh, het, hoorden we het verhaal over Japan. En toen zei uh, Even zei, ja, weet je, de, waar ik niet bang voor hoef te zijn, is dat er plunderingen uitbreken of dat mensen massaal gaan graaien naar voedselpakketten. Japanners zijn zo gedisciplineerd dat zelfs in dit soort gevallen sta, blijven ze gewoon netjes in de rij staan en houden ze orde. Is dat in China ook zo? En nou, dus ze zijn niet van zichzelf zo netjes gedisciplineerd, want in de rij staan is eh, dat gaat je never nooit niet lukken. Maar echt plunderen en zo. Nee, ik denk ook niet dat je nou bang voor hoeft te zijn. Want dat houdt de regering wel onder de duim. Mm -hmm. Dus over het algemeen. Uh, het gewoon... Ja, over het algemeen zeg je, komt die, is die hulpverlening komt redelijk goed op gang en uh, helpt iedereen waar, mee waar ze kunnen. Maar... Ja. Nou was er een tijdje, uh, twee jaar geleden of zo, was er toch zo'n meisje dat op een ongeluk had gehad. En die lag op straat. En er was niemand die haar hielp. Hoe, hoe, ja, waarom hoe zat, gebeurde dat zat. toen niet? Hoe zat, zat. Ja. Uh, ja, dat? Ja, dat is, um, dat is even wat anders. Kijk, in groepen, in groepen zijn ze niet bang. Maar um, als het op individuen aankomt, dan, dan zijn Regina gewoon niet zo goed mee. Na, na jarenlange, keiharde onderdrukking. Um, het is nou eenmaal zo, bij auto-ongelukken, als je daar uh, aankomt. Als je gaat helpen, dan kun jij, als, als de dader worden gezien, en dan word jij verantwoordelijk gehouden. En dat betekent in China dat jij voor alle ziekenhuiskosten opdraait. Aha. Dus het gebeurt bij bijvoorbeeld auto-ongeluk heel regelmatig dat er heel veel mensen staan te kijken. Want het zijn wel sensatiezoekers. <laughs> maar um, dat dus uiteindelijk niemand echt gaat helpen. Wat een raar verhaal. Dus ook als er, meisje... staat, als er iemand staat te kijken en die is arts. Die, die, die, die denkt dan ook niet, oké, okay, ik ga even naar dat meisje toe. Um, Nee, dat, ja, met een arts durf ik het niet zeker te zeggen. In het geval van het meisje was het ook nog eens zo. Het was op een uh, soort van lokale uh, bouwmarkt. Dus allemaal immigranten waren daar. Dat, ja, dat, dat is niet in één goed geregistreerd. En ja, dan zijn mensen gewoon een beetje bangig. Ja, jeetje. Nou, dan hoop ik maar niet dat je ooit een auto-ongeluk krijgt daar. Nee, er is ook wel. ik ken ook <lacht> wel een verhaal van iemand van een buitenlander in Shanghai. En daar laat, die laat ze helemaal liggen. Ja. <lacht> Nou, niet, zo, niet te veel over nadenken denk ik. Ellen Petit in China, nee. dankjewel. Marieke Koets in Australië, goeienacht. Goeie... Hi. Hi. Oh, nacht. Nou, tot nu toe eigenlijk heb ik gehoord... dat er in geen enkel land echt heel veel aandacht is... voor die ramp op de Filipijnen. Hoe is dat in Australië? Oh, er is wel veel aandacht voor. Het ja? is in het nieuws, dat is natuurlijk ook dichtbij. En uh, er, er zijn uh, mensen zijn mensen die uh, dit als aanleiding zien... Om, om, om nog een keer te waarschuwen... voor de boos people, maar ze, oh. over het algemeen is er veel. En, ja, zijn, het wordt gelijk um, eventjes naar, naar, naar Australië getrokken. Ja, nee, absoluut. Ja. absoluut daar, daar is zeker, want die discussies spelen ja. er heel erg. Dus, zeker met de huidige regering. En, maar ze hebben um, ongeveer 10 miljoen in, in hulp um, en, en uh, geboden. tussen de huidige regering. En uh -huh. juist, kijken er ook al naar voor jullie Het short term, maar als we het lange termijn ons ook nodig hebben... dan zijn we er zowel voor. Want het is wel onze regio en we moeten ze helpen. Komt er ook een grote hulpactie of zo'n landelijke televisieactie... zoals in Nederland? Nee, dat heb ik helemaal niet gezien. Het is natuurlijk ook... Um, daar hadden ze in, in de media ook over. Ja, een beetje wat die bosbranden uh, net zijn geweest hier. En daar, ja, dat, dat, de mensen hebben, kunnen zich daar veel meer... Um, bij, voor, bij voorstellen of daar hebben daar een beetje mensen of iets dergelijks. Dus ja. daar zijn onwijs veel dingen voor op, op, uh, opgezet. Maar ik zie hier geen grote acties. Ja, jullie zijn natuurlijk ook nog maar net hersteld van die enorme bosbranden. Hè? Jij woont in Sydney, dat was vlakbij eigenlijk. Ja. Uh, zijn, ja. zijn die branden eigenlijk nu al uit? Nou, ik moet heel even zeggen, ik heb er weinig meer over gehoord. Dus ik moet voorstellen. Het gebeurt hier echt wel elk jaar dat er bosbranden zijn. Alleen nu waren die in, in de Blue Mountains... waren gewoon heel heftig. Maar het heeft de afgelopen dagen... best wel hard geregend. Dus ik dat kan zeker geholpen hebben. En die hele grote die zijn echt wel voorbij. Dat mm -hmm. is geblust. Maar um, nog steeds zie je daar wel... zeker een paar weken terug... ook dat er in ieder cafeetje... en in, in de, de supermarkten... die hadden grote acties om mensen te helpen. En in elk cafeetje... was er een um, beetje onze tips... of deze doneer hier voor de bosbranden. Wat is ons geregeld is via het Rode Kruis. En het Rode Kruis doet dus hier, hier. het Rode Kruis hier doet ook veel voor. Um, de rook in de Filipijnen. Maar daar zie ik ook niet zoveel van in de supermarkt of in de cafeetjes. Maar wat was de, wat was de meest bijzondere inzamelingsactie die je toen hebt gezien? Oh, ja. Daar mag jij even over nadenken. Nee, maar, jij ja. woont met, ja. maar jij woont. Jij wordt natuurlijk zelf, uh, jij wordt natuurlijk zelf vlak bij Sydney. Was je niet ongelooflijk bang? Nee, want het is dus echt nog wel uh, zeker een uur rijden. En het was gewoon heel bizar, want je zag wel, je rook het echt. Dus het rook naar kampvuur. En je zag de, de, de. Toen het net begon, was de lucht echt heel donker en, en, en dreigend. En, maar ja, Ik weet ook hoe ver het is. Mm -hmm. Dus um, dat, nee, dat niet. En het was wel dat ja, mijn. Uh, mijn vrienden en ouders die, uh, die zaten dus echt middenin. Dus dat was wel even scary. Ja, we nou, zijn de brandweermannen. Dat zijn de mensen die dus de hele tijd in de slag zijn, aan de slag zijn geweest met die brand. Uh, hebben zij veel ja. aanzien in Australië? Ja, absoluut. Dus überhaupt, de hulpverlening is hier wel echt... Ja, dat zijn de mensen die redden. En daar heb je dus ook wel, zoals ik al zei... Er zijn elk jaar wel bosbranden. Dus die mannen, of vrouwen ook trouwens... Um, die, die, die redden elk jaar wel een huis of een of een of mensen. Um, dus daar is zeker veel aanzien voor. Ja. Net als voor um, strandwachter. Nou, strandwachten. Strandwachten? Ja, het is niet eerst waar je aan denkt, maar de de, de, de, de uh, life savers op het strand. En die ja. zijn op ieder strand. Ja, dat zijn wel echt helden. Want er zijn altijd, er is altijd wel iemand die een keer gered is uit de zee. En dat zijn soort dingen die hier. Um, de zee kan gevaarlijk zijn, um, de branden kunnen gevaarlijk zijn. Dat zijn de mensen die je helpen, dus ja, dat zijn wel een beetje de baas hier. Brandweermannen en strandwachten dus. Ja. Ja, heb jij ze ook boven je bed hangen? <lacht> nee, <lacht> ik heb Nick. <lacht> Nick, of oh, van de Backstreet Boys? Nee, eigenlijk oh, ja, niet. Oh, oké, okay. dat mag ook. <lacht> Marieke Koets in Australië, we praten zo meteen even verder over die macho man van je.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 Song. Nog even die laatste tonen horen. Dit is de tweede single van zijn album Love is a Four Letter Word uit 2012. 1-1. Lizzie N. N De wereld van Filemon. We gaan even luisteren naar cabaretier Herman Finkers, die zich gedroeg als een ware macho man. Maar vele jaren later geschiedde dan toch het wonder. Dromig als ik was, liep ik weer eens geheel in gedachten verzonken door de stad toen ik pas tegen de wildvreemde vrouw opborsten van mijn grote schrik en mijn grote ontsteltenis hoorde ik mezelf in een reflex tegen haar zeggen neuken sorry, sorry. neem me niet kwalijk ze kwam rechts voor me staan en ze zei ik dacht dat je het nooit zou vragen Ze zei dat ze ophanige Hanige types viel en zeer onder indruk was van mijn originele openingzin. <lacht> ik dacht, oh jee, hoe val ik zo laat mogelijk door de mat? Ja, ik sprak er wel zo stoer aan, maar diep in mijn hart vind ik dat wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet, en bij de ontmoeting is er sprake van een wederzijdse aantrekkingskracht dat je dan nou niet gelijk met elkaar naar bed moet gaan. Je moet wel wachten, vind ik. Dat wachten hoeft ook een geen uren te duren. Herman Pinkers was dat. Correspondenten van de wereld van Filemon die kunnen af en toe ook zelf onderwerpen aandragen. En dit onderwerp over de macho man. Dat is ontzettend populair onder onze vrouwelijke correspondenten. Heb je zelf een vraag over dit thema? Dat kan, dan mail dan even naar dewereld.bnn.nl. Anneke Polak, goeienacht nog een keer. Op ja, Curaçao ja. zit jij. Ja. Hoe, hoe, macho, hoe macho zijn die Antilliaanse mannen? Nou, zonder te willen generaliseren, denk ik, dat ik kan stellen dat ze zeer macho zijn. En, um, maar niet altijd op een vervelende manier. Ze zijn heel erg van het uh, complimentjes geven aan vrouwen. Dus als je op straat loopt of als je uitgaat, dan, dan vliegen de complimentjes om je oren. En uh, douche hier, douche daar, er wordt naar je gefloten. En dat is eigenlijk op een hele leuke manier. Dat, dat ben je niet gewend van uh, Nederland. Als je daar voor straat loopt hoor je niks. En uh, dat, dat is de positieve kant. Maar um, er zijn ook genoeg vervelende macho mannen hier hoor. Ja, wat, wat vind jij nou een typische macho man? Um, nou wat hier opvalt is dat ze toch wel heel erg uh, achter de vrouwen aanlopen. Dat ze um, trots zijn op hun grote auto. Dat ze daar ook mee spinnend over de weg gaan s'avonds. Dat ze op een hele dikke motor met vrouwen achterop uh, door het centrum paraderen. Dat, ja, dat zie je veel hier. Dat vind ik toch wel macho. Ja. Vind je dat eigenlijk leuk? Nou, zolang het niet vervelend wordt, is daar natuurlijk niks mis mee om complimentjes te krijgen. Zo goed voor je ego, hè? Ja, absoluut. Als ja. ik hier ga hardlopen met mijn rood bezweten hoofd uh, over straat ga, en dan uh, blijven ze toch toeteren. Dus <laughs> dan denk ik, nou, dat, dat is niet verkeerd. Ja. Hoe groot is dat verschil? Uh, ze zei er net al een klein beetje over. Hoe groot is het verschil met Nederland? Nou, ik ben deze zomer even terug geweest in Nederland en dan valt het je op dat de Nederlandse man heel stil is. Die, uh... Die kijkt niet op of om naar je. Als je de trein instapt, dan dringen ze voor. Dat ben ik eigenlijk niet meer zo gewend. Want hier komt de vrouw toch vooral wel op de eerste plaats. En uh, dat verschil is best wel groot. Dus die matjes zijn eigenlijk ook gewoon een beetje galant? Ja, ja zeker. Ja. Hoe gaan die Surina ja. of Surinaamse, voor mij nou. Hoe gaan die vrouwen op Curaçao daar eigenlijk mee om? Met die, met die mannen die alleen maar toeteren en complimentjes geven. En... Nou, het beste is natuurlijk altijd om het maar een beetje te negeren. Want ze draaien hap, dan uh, kom je ook niet meer van ze af. En dan, uh, dan uh, met de trouwring nog om de vinger vragen ze om je nummer of willen ze je naar huis brengen. Dus je moet vooral niet, uh, niet te happig daarop reageren. Ja, want ze zoeken allemaal een buitenvrouw. Hè? Dat heb ik vorige uur al gehoord van Egon. Ja, ja, ja een buitenvrouw. Ja. ja, dat is hier uh, dat is eigenlijk een man is daar ook wel trots op als hij die heeft, denk ik. Ja? Ja. Maar ja, met meer vrouwen dan mannen op het eiland is dat ook niet zo heel moeilijk hier voor de man. Heb jij een Curaçaoze Ik heb geen Curaçaoze op dit moment, nee. Nee, nee, nee. Maar het zou kunnen? Nou, ik heb er wel één gehad inderdaad. <laughs> maar uh, op dit moment ben ik gewoon vrijgesteld. Oké, okay. maar goed. Dan uh, kun je in ieder geval lekker genieten van al die complimenten die jouw kant op komen. Ja, ja, ja. <laughs> Anneke Polak, dank je wel voor je bijdrage deze nacht. Oké, okay, graag gedaan. Eva Holyroek in Japan, nacht. Goeiedag. Goeie ja, zijn de Japanse mannen een beetje macho? Ja, ik ga er ook heel erg generaliseren voor de man in Tokyo. Ja, dat, dat moet wel ik eventjes ken. nu, hè? Ja, ik ken ze niet. Ik zie ze niet hier en ze zijn er niet in mijn optie. Het is echt heel erg. Situatie. Het is iets wat mijzelf ook best wel heel erg interesseert in Japan. Want als ik zelf single zou zijn, dan had ik hier meer gewoon. Als, als je wat, als, je, wat... Als, als ik single was geweest. Dus een keer geleefd had ik als single vrouw. Ik krijg zelfs geweest, dat ik niet meer in Japan gewoond, denk ik. Omdat er gewoon geen leuke Japanse mannen zijn? Ja, ik zeg dat nu als mensen vrouw, vrouw, want onze standaarden heel erg anders zijn. Maar als ik kijk naar de mannen hier, ik denk dat ze allemaal stuk voor stuk twee uur morgens voor de stoel staan. Oh. En alles ziet er perfect uit. Make-up op je gezicht bij de mannen is niet abnormaal hier. Uh, in mijn ogen zijn ze heel erg toch een beetje vrouwelijk. En, maar ja, als je, ik vraag dus aan een Japanse vrouw, van, ja, wat vinden jullie ervan? Ja, vinden jullie de man hier Japanse man, aantrekkelijk? En als je hoort dat zij aantrekkelijk vinden, dan merkt dat het gewoon heel andere standaarden zijn. Kijk, die Japanse vrouw zit sowieso op puurs voor, voor, voor de spiegel. Uh, dus ze vinden het vrouwelijker, eigenlijk een beetje vrouwelijker bij de mannen. vinden het eigenlijk wel mooi. En dat is denk ik ook een beetje het kawaii-cultuur hier. Kawaii is heel erg schattig, roos, schattig. En dat is niet alleen bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Hoe ziet zo'n uh, Japanse man er dan uh, uit? Beschrijf hem eens. Uh, nou, vaak zitten de haartjes toch wel. Haartjes zijn mensen op dit moment een soort van half lang perfect gevunt. Het liefst nog een kleurtje doorheen. Uh, Make-up, soms een soort, van, uh, een soort van ogen. Soms ook wel iets van met een koolpoot koolvoetlo lopen werk. Kleding. Ik moet zeggen, de jongens kleden zich fantastisch hier. Maar in Nederland zouden mannen niet zo bij willen laten lopen, denk ik. Ik denk de Nederlandse mannen zich nooit zo'n ja, zo kleding aan zouden doen. Heel erg, heel erg modebrust. Maar echt modebewust met de puntjes. Hm. Um, en er zijn ook in de mannen naar de vrouwen toe, waar we net al over hadden. Ja. Van ja, dus um, mannen in Curaçao, flirt die naar de, de vrouwen toe daar. Hier heb je dat niet echt. Want je vond een club in de stad. Ze zijn altijd heel erg met elkaar, maar ze zullen niet helemaal niet zo snel op het vrouwen afstappen. Ja. Uh, misschien als een paar biertjes op hebben dan wel. Maar wat je ook op straat ziet, het is helemaal niet een heel erg fl fleurterige uh, cultuur. Absoluut niet. Het is allemaal best heel erg op jezelf. Maar ja, uiterlijk is het wel heel erg belangrijk, voor de mannen dus ook. Maar jouw vriend is Nederlands. Uh, hoe voelt hij zich daartussen? Het is altijd, ik zeg altijd ik misschien dat ik heel goed begrijp waarom hij naar Japan heeft gehaald. Ik bedoel, hij hoeft niet voor concurrentie bij mij, want ik ben grote lomp en Japanse mannen vallen absoluut op mij. Nee, die maar vinden jou niks. Uh, Japan, wat zeg je? Ja, die vinden jou helemaal niks. Nee joh, ik ben groot, ik ben Nederland. Ik ben een beetje bangig eerder voor mij. Uh, maar kijk mijn heupen zijn enkel ik twee keer zo'n definitief oh, so van de Japanse mannen. Nee joh, ik denk, echt, ik denk dat ik twee keer chance, in de twee dat ik hier woon en misschien twee keer chance gehad. Het waren allemaal voor de oudere mannen hier, boven de 60. Je dacht die ah, dat die echt goede had. Ja, maar dat vind ik ook wel weer echt een degen... groot verschil. De Japanse oudere generatie of de jongere generatie. Als je naar de oudere generatie kijkt, dat vind je als Japanners. Dat vind ik gaaf. Maar dat zijn ook echt Japaners die je echt de plan hebben opgebouwd. Maar de jonge generatie, dus ze komt een beetje uit hele. Ja, als je ook kijkt van dan denk ik daar komt het gedaan. Maar als je merkt gewoon dat Japanse moeders al niet erg vinden dat het doodnormaal is om je zoon in een roze dubbelboel neer te zetten, dan denk ik oké, okay, misschien ging goed. Het, er zo, het sluit het zo een beetje in. Maar um, ja, ik denk het niet. Het zit er ook heel erg in geworteld. Dat hele schattige kawaii cultuur. Dus mm -hmm. het verloopt gewoon, je moet echt uitgaan als je dan weer terugkomt inderdaad naar vriend, Kijk, naar vriend is dan... Je merkt gewoon dat hij... Je Japanse vertrouwen toch wel een beetje over... Wel, je, westerse man... Wel, meer echt als een man zien. Meer als een macho man. Mm -hmm. Dus als je hier leeft als een westerse man... ja nou, dan is het een soort, van, een soort van paradijs voor je, denk ik. Want ja. de meisjes zijn hier prachtig. Maar wat gaar, gek. Ik bedoel, die mannen die kleden zich dan allemaal super vrouwelijk... Maar eigenlijk vinden die vrouwen... Jouw vriend weer heel erg leuk. Die, die vallen toch meer een beetje op dat wester, die type westerse macho man... Ja, uh, ik wil even terugkomen op, op supervrouw. Zullen we graag geen uh, Jurken of Robert? Nee, maar heel de, erg okay. ja. Ik zeg het verkeerd. een beetje dus, de, dus de meter man? Ja. ja, ik je nee. heel erg de man. Ja. klopt. En dat vind ik ook, daar komt ook af en toe niet uit. Ik zie hier altijd de westerse mannen, terwijl de meeste westerse mannen hier echt niet heel erg knap zijn. Het zijn meestal de mannen, sorry, ik ben heel erg aan het generaliseren nu en ben ik goed in. Uh, meestal mannen die niet zoveel aandacht thuis krijgen hun eigen land, Hier hier je altijd met de meest mooie meisjes. En blijkbaar het, toch is het ook voor de Japanse vrouw een soort van ja, een hoop toch ook wel naar het westen te gaan. Ook dat is wel goed. Maar zij mm -hmm. zien meer dat meer als gentleman. Uh, Japanse mannen zijn niet echt gentleman. En dat zien ze bij de westerse mannen toch wel meer. Mm. Maar ik denk meer die jongere generatie. Nou, ik zeg de jonge meisjes van 16 jaar, 16, 17, 18. Dat is die toch wel echt wel, ook wel inderdaad een hele metroman. Wel heel erg ook aantrekkelijk vinden hier. Verander jij zelf eigenlijk daar ook een beetje door? Omdat iedereen dus zo met zijn uiterlijk bezig is... en dat zo tot in de puntjes verzorgt. Doe je daar dan sneller ook een beetje aan mee? Of word je juist extra lomp? Uh, nee, ik ben me gewoon altijd wel lekker mezelf. Maar ik vind het zelf ook heerlijk om... Uh, ik ben zelf ook dol op mode. En hier kan je echt alles dragen wat je wil. Niemand zal je ooit daar aankijken. Dat betekent niet dat ik heel raar bij loop. Maar ik verzorg ik zorg, want dat weet ik in Amsterdam ook best wel... Maar ik zorg al gewoon aandacht aan mijn uiterlijk. Maar ik ga niet zo extreem dat ik twee uur eerder op zou staan om mijn haar perfect te doen. En mijn wimpeltjes op mijn gezicht te plakken. En er net nageltjes op. En nee, dat, uh, zo ben ik niet. Ja, ben ik ben misschien iets te luid mm. hoor. Ik, net zo goed loop ik in een joggingbroek op straat zoals nu. Naar ja. de bakker. Dat zien bij Japanse vrouwen niet doen. Die ook bij de auto-bakken. Mm. En rokjes aan. Het ziet er altijd tips op uit. Ook als ze even de deur uitgaan om naar de toe te gaan. Je blijft lekker Hollands daar. Ja, gelukkig ja, wel. We gaan nog heel veel van je horen. Eva Holyhoek in Japan, dankjewel. En zo Zometeen zo praat ik nog even over de Chinese en over de Australische macho man. Nu eerst wat feitjes. De wereld van Philemon. De Amerikaan Hugh Hefner is met zijn 87 jaar nog steeds een ware macho man. Hij heeft meer dan duizend vrouwen in bed gehad. En zelfs wanneer de beste man overleden is, heeft hij het goed voor elkaar. Want hij heeft een graf naast Marilyn Monroe weten te bemachtigen. Italiaan Berlusconi wordt gezien als een ware macho man. Maar hij heeft wel wat dubieuze zaken op zijn naam staan. Zo zou hij 26 showgirls en escortdames hebben geronseld voor private sex parties. De Engelse acteur Tom Hiddleston, bekend van The Avengers, is volgens Esquire de meest sexy man ter wereld. In Amerika vind je een van de bekendste macho-mannen. De voormalige gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger. Zo wil de man met het grote ego zelfs een gooi doen... naar het presidentschap van Amerika in 2016. De wereld van Filemon. De macho-man, daar hebben we het over. Ellen Petit in China, goedenacht nog een keer. Hallo. Hallo. De Chinese macho-man, beschrijft hij eens. Ja, dan blijft het lang stil. <laughs> Die heb je niet? Nee, nee het is een beetje... Uh, denk ik wel vergelijkbaar met Japan. Het is wel uh, ze zijn heel vrouwelijk. Ook in hoe ze eruit zien. En in hun... Uh, dat is allemaal heel erg... ja, feminine, heel vrouwelijk. Ja. Wat vind jij daarvan? Vind je het mooi? Ik vind daar... nee, ik vind daar helemaal niks van. Nee, dat is echt niks van mij. Ik moet wel zeggen, China is natuurlijk een heel groot land... Dus wat Chinezen uit het noorden van China zijn um, groter en, en, en wat steviger En dat, dat, dat zijn wel, of daar zitten wel aantrekkelijke Chinese mannen bij. Maar hier in het zuiden, en, en in Shanghai, hoe verder je naar het zuiden gaat... zijn ze allemaal een beetje klein. Ze hebben een hoge juk, jukbeen en hebben ze van dat lange gestuilde haar. Mm -hmm. Nee, dat is niet mijn ultieme droomman. En zijn ze net zo als in Japan echt twee uur met, ochtends met hun uiterlijk bezig? ze dus zullen er best wel bij zitten, ja, van die 1,3 miljard. Ze lopen er wel gestyled bij. Ik denk niet dat ze na twee uur daar echt mee bezig zijn. Maar jij vindt het dus niks, dat uiterlijk van die Chinese mannen. Maar wat vinden zij van jou? Hetzelfde als wat, uh, wat ik daar in Japan vind, gewoon groot en eng. En, uh, nee, ze lopen erbij bij mij en ik hoor ook niet uh, op me afstappen. Je wordt niet nagefloten op straat. Nee, en nee, absoluut niet. Nou ja, door de westerse mannen misschien ooit verkeerd, Maar zeker niet, dat is Mis je dat niet? Um, nee, niet echt. En het valt me pas op ik terug in Nederland ben, um, dat het er niet is. En ik ben inmiddels al zo ver, zo lang weg, dat ik in Nederland niet heb van... oh, dan word ik er gewoon bijna een beetje ongemakkelijk van. Of, <laughs> van of zo. Nou, dan moet je volgens dus mij niet nee, naar Curaçao gaan. Nee, nee, dat moet ik echt niet heen. nee. Dan krijg je gewoon een cultuurshock als je daar komt. Ja, dan blijf ik alleen maar binnen. Dan durf ik niet buiten. Ja. Nee, dat is, het is zo tegenovergesteld inderdaad. Ellen Petit, dankjewel voor je verhalen uit China vanavond. Graag gedaan. Marike Koets in Australië. Goeienacht voor de tweede keer. Hallo. Ja, die Australische macho man. Ja. Beschrijf hem eens. <laughs> nou, ik, vind het heel ik vind het ontzettend moeilijk. want Ik, ik, ik, ik moet het bij macho mannen... Dat ja, meer aan, aan de Antillen of van Zuid-Amerika denken dan aan Australiërs moet ik heel eerlijk zeggen. Die zijn er ook gewoon veel te relaxed voor, denk ik. Die, dat zou ze bijna veel moeite kosten. Wat is nou een typische Australische man? Beschrijf die eens. Um, ja, nou dat ligt een beetje aan waar je zit inderdaad. Want in de stad, dus in Sydney zijn ze um, nou, meer de metroman en um, proberen wel heel hip te zijn. Maar je ja, hebt natuurlijk ook echt de, de Australische. Ja, blokes, zeg maar. Dus die uh, op het land werken. En um, de... de of, of, of, ja, trademen. Die hier in een um, in pick-up truck uh, rijden. En, um, dus dat is wel een beetje het verschil. Het is echt een hele erge... man-man en een beetje de metroman. Mm. De metroman. Die is over, we komen waaien uit China en Japan. <lacht> nou, nee, nee, niet zo groot. Nou, er kwam natuurlijk wel heel veel van hier, maar... Um... Heel veel Aziaten, dus die, die uh, worden wel zo beïnvloed. Nee, maar ze doen wel uiteindelijk... Ik moest er erg lachen, want mijn vrienden zeiden inderdaad... Ja, er zit niemand die, die, die meer in de, in de badkamer zit dan, dan zijn vriendin, en meer naar de, naar de salons gaat dan, uh, dan de vrouwen. Ze doen wel veel aan, aan hun uiterlijk. Maar uh, ik heb niet het idee dat ze echt heel macho overkomen... of, of ja. zeg maar, heel macho proberen te zijn. En als je het nou vergelijkt met Nederland, hè, die mannen in Australië en met Nederland, bedoel, waar, waar, waar is meer macho gedrag? Oh, dat vind ik wel heel moeilijk. <lacht> um, hoe vaak word je nagefloten in Australië en hoe vaak word je nagefloten in Nederland? Nou, in Nederland, omdat hier er gebeurt dat niet zoveel. Ja, misschien ligt het aan mij, dat dus kan het, natuurlijk, nou, het, kan het <lacht> nee, dan niet Nee, tuurlijk maar... ligt dat niet aan jou. <lacht> het ligt gewoon aan die mannen, dat nou, hebben we nu wel een beetje kunnen ja. constateren. <lacht> ja. Nee, maar het is. Weet je, in Nederland um, heb je nog wel eens tussen minder over als je wordt nagefloten door de bouwvakkers, zeg maar, dat het dan nog goed is. Maar dat heb ik hier gewoon nog nooit gehad, wil ik er een keer over na te denken. Ja. Hmm. Zijn er veel minder mannen dan vrouwen in Australië? Nee, nee, die, die, nee helemaal niet. Andersom? Maar het is meer dat ze ik denk dat ze daar misschien te beleefd voor zijn. Dat het, dat het niet zo netjes is of dat ze dat dan niet. Uh, dat, nee, dat is een hele goede vraag ja. dat ze dat. Uh, om ze dat niet doen. Die aangefloten ja. worden door de bouwvakkers. Ja, nou, dan moet je eens een keertje gaan onderzoeken. Dan gaan we het er nog een keertje met je over ja, hebben. Ik ga gewoon een aan aantrekken... waar ik alle bouwputs loop. Ja. <lacht> een soort, wat er Ja, een soort sociologisch onderzoek... vergelijk tussen Nederland en Australië. Ja, nou ja, het fluit niet. Maar misschien wordt er wel nagekeken... en dat ik daar gewoon niet op let... of dat ik, dat ik er überhaupt niet op let... en gewoon doorloop. Ja. Maar, uh, maar, nee, maar dat, nee, dat gebeurt gewoon niet zo heel veel. Het, het nafluiten en, en, en dat... Dat gebeurt, nee. Alsof, wat, ik denk dat dat ook een beetje het... het um, misschien nog wel een beetje het Britse erin is. Wat de wat Australiërs hebben. Nou, dat is een beetje, nou dan, dat doe je dan dus niet. Dat is wel respect voor vrouwen. Dus ja. eh, wat wel grappig is. Ik, yo, ik hoor altijd van meisjes die gaan backpacken in Australië. Dat er is echt veel meer mannelijke mannen zijn in Australië. Dan in, uh, in Nederland bijvoorbeeld. Dat, dat merk je niet zo? Maar bedoel je met mannelijke mannen. Dus die zeg maar echt... Um, of doe je gewoon überhaupt man? Ja, gewoon nee ja, echte mannen en echt van die, nou, van die mensen, die, mannen, die, die gewoon die gewoon enorm spierbundels. Ja, precies. Nou, dat is een beetje dus wat, wat je heel erg hebt, is de um, ja, de, de, weet je, de echte bouwvakkers en de loodgieters en zo. Dat is um, wel echt iets waar je heel trots op bent. De tradesmen. Dus je ziet hier ook ongelooflijk veel van, uh, van die, die pick-up trucks. En uh, er zijn heel veel mensen die dat, uh, die dat hier doen. De timmerman, de carpenter mm -hmm. zo die, uh, en zo. En ja, dus ze zijn wel heel gespierd En heel veel tatoeages ook. Hier ja. zijn ze heel doel. Ja. Marieke Koets uit nou. Australië. Dank je wel voor je verhalen. En over macho mannen en tatoeages gesproken. Daar zit hij hoor, Frank van der Lende. Ja, ja. Ik ben echt totaal geen macho. Nee, dat klopt. Maar je hebt wel tatoeages. Ja, dat wel. Maar <laughs> voor de rest ben ik... Ik heb lange blond haar en zo. En, uh... <laughs> je bent meer een beetje zo'n Japanse metroman. Ah, misschien zit ik er een beetje tussenin. Maar ik ben, ik ben geen macho. Ik ben ook niet echt een haantje of zo. Of, kijk, nou, mijn spierbundels heb ik ook niet. Nee. Maar uh, en, en, een beetje een tussen ertussen. Dus tatoeages en dan uh, ook wel een beetje dat metro. -acht. En je draagt nagellak. Ja. Ja. Dat is ook niet heel erg macho, hè? Nee. Vind ik het leuk? Ja, het is ja, ik weet niet zo goed wat ik. Ja, bij mij is het ook een beetje afgebladderd. Het is radio, hè? Ja, precies. Radio zie je niet. Nee, ja, moeten we even gaan bijwerken dan. Maar vind je, wat vind je? Vind je het kunnen of niet? Nou, ik vind nagellak bij mannen vind ik wel een beetje te ver gaan, eerlijk gezegd. Oké, okay, maar ja. ik heb niet al mijn nagels gelakt. Dat zijn drie Ja, dat maakt het niet nagels. beter. Nee? Nee. Drie verschillende kleuren: blauw, zwart en paars met glitters. <laughs> maakt het echt niet beter, dit, hè? Nee, maakt het echt niet beter. Maar het is wel een goede tease weer naar de webcam. Zeker, want Die... er is een haardvuur te zien op de webcam. Ja, zo meteen weer voor nachtbrakers. Wat ga je doen? Nou ja, daarom heb ik ook het hardvuur op de webcam gezet. Radio1.nl, daar zie je het op. Uh, ik ga het hebben over het fenomeen Slow TV in Noorwegen. Mm -hmm. Dan kijken ze echt gewoon uren naar een trein die van hot naar her rijdt. Ik dacht, uh, nou ja, ik zit ook midden in de nacht, want ze zenden het dan midden in de nacht uit. Ik ga Slow Radio maken. Slow Radio. Dus gewoon heel veel rust. Ik heb opnames van uh, golven die klotsen tot en met een trein die rijdt. Gewoon lekker rustig midden in de nacht. En mensen kunnen dan ook inbellen 0800-1121, waar zij rustig van worden. Waar word jij zelf rustig van? Hoor je zo meteen, ik wil het eerst van jou even weten. Waar word ik rustig van? Ja, ik ben, ja, waar, ik weet niet zo goed waar -rijden? ik rustig Auto Autorijden? Wandelen? Nee, daar word ik totaal niet rustig van. Ik, ik vind autorijden heel moeilijk namelijk. Ja, ik denk, uh, uh, ja, wandelen misschien wel. of ja, je drinken? In, ja, ook niet echt iets heel suf's, maar naar een museum gaan of ja, zo oh, Daar word ik echt wel rustig ik van. Ik ook, absoluut. Ja. 0800-1121, waar word jij rustig van? 0800-1121.